U. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het belastingplan van de staatssecretaris Wiebes. Die wil de lasten komend jaar verlichten met 5 miljard euro. D66 en de kleine christelijke partijen stemden tegen het plan. Dat betekent waarschijnlijk dat er geen meerderheid voor is in de Senaat. De Belastingdienst gaat wel vast met het plan aan de slag. Als het dan alsnog sneuvelt in de Eerste Kamer... krijgen 4 miljoen huishoudens een onjuiste voorlopige aanslag. Mensen krijgen daardoor volgend jaar te veel terug.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 De geestelijke gezondheidszorg in de provincie Drenthe moet fors bezuinigen. Hierdoor verdwijnen de komende jaren 240 banen bij de GGZ. Vorig jaar schrapte GGZ Drenthe ook al honderden banen. Toen kon de organisatie gedwongen ontslagen vermijden. Maar voor onze woordvoerder kan dat nu niet worden uitgesloten. Het weer op veel plaatsen is er bewolkt. In de namiddag en avond komen er vanuit het westen buien. En dan gaat het ook harder waaien. Aan zee wordt het stormachtig. Morgen begint met regen in het noorden en midden van het land, later vooral in het zuiden buien en dan wordt het 12 graden. Dit was het in west Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... daar staat 8 kilometer file tussen Bladikum en Afrit Bunschoten. Dat komt door een ongeluk en daardoor is bij de Afrit Bunschoten één rijstrook dicht. En op de A15 Europoort richting Rotterdam... daar is ook een ongeluk gebeurd. Er staat 2 kilometer file voor de Botek-tunnel... en daar zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Met, met nu de finieljaren. Ja, daar zijn we weer hoor. We zijn weer helemaal terug hè. Van de, ja, het ja. deze dus, Ja, we zijn weer. Ja. Uh, we gaan naar de top 2 van uh, de... de, de vijf, nou, hè? eigenlijk de top 3, maar... Nee, we gaan naar de top 2. 3 oh. slaan we over. A, omdat er geen link achter staat. Uh, nee. En B, omdat we dat soort dingen niet in ons... We konden hem niet vinden. Dus nee, nee, we konden hem niet vinden. Dus uh, helaas. Nee. Dus die slaan we over. Maar zo, u, mm. mist, er Is nee. Nee, u nee. mist er ook niet veel aan. Is niet online verkrijgbaar. Nee, u mist er ook niet veel van. Nee, precies. Nou, uh, dan gaan we naar het volgende. Mag het zacht zachter? Dan moet ik zo hard praten. Nou, praten we maar weer. Uh, ja, kom op. Toen uh, de Beatlemanie in uh, 1964 op haar hoogtepunt was... en de band ook ons land aandeed voor optredens in Blokker... en een uh, legendarische tocht door de Amsterdamse grachten... pikte heel wat artiesten een graantje mee van het succes... met vaak hilarisch resultaat. Ook in Nederland werden vele novelty singers uitgebracht door gerenommeerde muzikanten van dat moment. Speciaal voor Concerto Records verzamelde... Vic van der Rijt. Eh, bekend van, eh, van een aantal boeken en compilaties. Alle Nederlandse bands die in 1964 de Beatles coverden. En eh, dat album dat heet Various Artists, The Kievers. Oftewel, de Beatles in het Nederlands. <laughs> en eh, van eh, dat album gaan we luisteren naar... niemand minder dan Rita Reis... met een cover van... Can Buy Me Love. can Buy Me Love... Love... Can't Buy Me Love... I'll buy you a diamond ring, my friend... if it makes you feel alright... I'll give you anything, my friend... if it makes you feel alright... 'Cause I don't care too much for money, money can't money, love. I give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I've got, I give to you. Cause Bye. The grand Lady of Jazz. Ja. Jawel. Ja. Nou. Ik hoorde Pim Jacobs nog wel zeggen. Ja, dat is wel leuk. Die Beatle muziek en Bij me een leuk bloesje. <laughs> nou, ze hebben er in ieder geval een lekker swingend nummer van gemaakt. Ja, dat zeker. Ja. Pim Jacobs op het piano. Ruud Jacobs op bas. En wie op drums. Nou, dat uh, weet ik niet zo. Nee, dat ja. weet ik zo. Even niet. Even niet wie dat zou kunnen zijn. Maar in ieder geval, leuk. De, de kief. Various Artists The Kievers. Het is alleen op YouTube te vinden. Het staat nog niet op Spotify. Nee. Misschien komt dat nog. Misschien ook nog niet. Maar het is wel op vinyl te koop. Dus, dus anders dat staat het, in ieder geval. Anders uh, kan het nooit zo hoog in de top uh, 50 uh, nee, staan. Nee, niet ja. op nummer 2. nee. Ja. <laughs> Erg leuk. Maar het bewijst wel weer. is Dat, uh, dat, dat op vinyl op de, de meest waanzinnige dingen op dit moment weer uitkomen. Dat varieert van verschrikkelijke hiphop. Waar we echt een bloedhekel aan hebben. En, en, en, en, en Tot, tot, tot dit. En, en zeker wat betreft nummer 1 vandaag zakken we echt door de ondergrens. Wat dit programma betreft. Dat nou. hebben we in dit programma en al die vijf en een half jaar dat we bestaan. nog nooit gedaan. In dit programma. Ja. Nee. Dus we, we zakken zo echt door de ondergrens heen. Nou ja, eerst nummer. Uh, oh, dan, uh, Ja, uh, nummer één is horen. Ja, ja. ja, natuurlijk. We zitten al op nummer 1. Ja, nou, ik moet even schakelen. Even heel vlug. Ja. Ja, want ik zat nog bij Rita Reis. Ja, uh, ja. oké, okay. uh, op nummer 1. We, hebben, we zijn vorige week uh, niet geweest, dus we hadden geen idee dat hij uh, in de top 50 stond. Nee. En tot onze verrassing stond hij op nummer 1. En ja. dan heb ik het over André Hazes. <lacht> nou, come on, come on. And, nou is, kom op, kom op. Nou, zal me Het is altijd nog beter dan Dr. Dre. Ja, dat, mm. dat, oh, dat wel <laughs> Dat in ieder geval Maar uh, ja Voor alle fans Zou ik zeggen van uh, Oh, er staat maar één nummer bij <laughs> oh. <laughs> Ook niet op Spotify nee. Nou, dat wist ik dus niet <laughs> Nee, maar dat geeft niet Dat geeft helemaal niks Oké, okay, nou dan gaan we denk ik uh, Naar, ik denk één van zijn allergrootste hits Zij gelooft in mij hier is André Hazes op nummer 1. 1, 1, 1, 1, 1, Ze lacht te slapen. Vroeg haar gisterenavond. mag op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij Ze knikte wel van ja Maar zij kent mij Oh yeah Nu sta ik voor je Ben weer blijven hangen In de kroeg Zo'n nacht ze weet het Was het? It was alles wat je vroeg, wat je vroeg. Vertrouw op mij, dat is mijn kracht, al oh, mijn kracht. Want zij gelooft in mij, zij ziet toekomst in ons allebei. Ze vraagt nooit, maar die voor mij is vrij, als ze wil. Nee, het album, eh, dames en heren... Je hoeft het niet... Eh, deze compilatie natuurlijk... Eh, hoef je niet op eh, Spotify te gaan zoeken. Nee, is er niet. Is er niet. Nee. Uh, ja, die nummers die erop staan... Natuurlijk allemaal wel. Maar dat is natuurlijk logisch. Maar dit album... Dit, uh, dit album van Andreasus... Is speciaal weer geremixed... Voor, voor, LP. voor LP. Dus de, die komt... Het staat ook niet op cd, dit album. Dit is nee. speciaal geremixed voor LP. En dat zijn... Maar, uh, uh, nummers... Allemaal uh, samengesteld. Uh, echt speciaal voor alle fans. Die uh, graag iets groters en tastbaarders in handen hebben dan een cd'tje. Ja, oh, dat vind ik een prachtig gebaar. Het zal... nee, nee, nee, nee, nee, nee. Daar hebben wij geen waardeoordeel over. Uh. En uh, ja, ik vind het een... Uh, ja, het is op zich natuurlijk wel mooi. Oké, okay, andere hazes dus. Het, het album staat op nummer 1 in de vinyl 50 van uh, deze nieuwe week. Dus u kunt ervan genieten. En als u er. De, er staan niet veel linkjes bij, maar. Nou ja, je moet dan gewoon het album bestellen. Dan heb je alles op vinyl. En ja, en inderdaad. Dat, dat blijft natuurlijk toch wel het, het, het feit dat als je een LP in je handen hebt. Heb je toch wat meer in je handen dan zo'n domse d nee, Waar je vaak de teksten niet eens op kunt lezen. Nou, op een album, op zo'n vinylplaat wel. Goed, we gaan straks verder met nieuwe dingen. En, uh, maar we vergeten natuurlijk niet ons classic album. Hè? Nee, nee, nee, dat vergeten wij niet. Waarom zouden we dat vergeten trouwens? Um, het volgende nummer wat wij van The Stones gaan draaien... heet Live With Me. Live With Me. Dit is sympathie voor de devil natuurlijk. Live with me, gek. Sympathy with the devil! Je mag geen verkeerde titels noemen natuurlijk. Hè? Dat is die netjes. Nou, dat heb ik dan gedaan. Ik zei uh, live with me, maar daar klopt natuurlijk helemaal geen moer van. Het was gewoon Sympathie voor de Devil. In bijna zes minuten durende de live-uitversie van het album Get... Uh, uitvoering moet ik zeggen. Uitversie. Uitvoering van het album Get Your Ya Ya's Zuid in 1970. Om precies te zijn. Prachtige plaat en een heerlijke uitvoering. Swing tussen trein besteld. Nou, wat heb jij weer voor vijf's aan? Ik zie daar alweer een oh, onweer... Ja, nou, nummer vijftien gaan we naartoe. Nieuw binnenkomer. Ja, oude rot. Uh, al een hele tijd niet meer onder ons. En uh, er komt toch nog weer een album van hem uit. En dan heb ik het over niemand minder dan The King. Oftewel Elvis Presley. Uh, er is een uh, album uitgekomen onder de naam If I Can Dream... Uh, en dat zijn uh, nummers uh, die zijn geremasterd met uh, het uh, uh, Royal Philharmonic Orchestra. Jawel. Wel de, de, de vocals van Elvis daarop uiteraard. En, uh, nou, ik ben eigenlijk best wel benieuwd hoe dat klinkt. Dus we gaan gewoon luisteren. En, uh, een iets minder bekend nummer van hem. And the grass won't pay no mind. Listen easy You can hear God calling Walking barefoot by a stream Come unto me Your hair softly falling On my face as in a dream And the time will be our time And the grass won't be no mine Saying nothing Lying where the sun is Making down upon our sides My lips touch you With their soft wet kisses Your hands gentle in reply And the time will be Our time And the grass will So with your cries and the music will know what we found I hear a hundred goodbyes but today I hear only one sound the moment we're living is now now now now now now now, now, now. young birds flying and a soft wind blows. Choose the sweat inside my palms. Close my eyes, hear the flowers growing as you lay sleeping in my arms, and the time will be our time. And the grass won't fade no more. No, the grass. Creëer je omzet zeggen dan maar. Ja. Yep. Je pakt gewoon de oude opnames, je haalt een heleboel van het instrumentarium wat er uh, oorspronkelijk op stond, haal je er gewoon af en dan, uh, nou, dan zeg je gewoon tegen het uh, Royal Philharmonic Orchestra van, nou uh, spelen jullie die partijjes maar even opnieuw, in, jongens. geen probleem. Vul, vul het maar op. Ja. ja. Al die uh, al die orkestleden, koptelefoontje op en spelen maar. Nou, en ga, ga. En dan bijna. krijg je dit als resultaat. Ik vind ja. het niet slecht trouwens. Nee, maar ja, ik vraag me af of er een echte Elvis-fan hier behoefte aan heeft. Maar dat, dat terzijde. Ja, en, nou ja, ja. ja, ik, ja ik, daar het... kun je over dis ja. disputeren. Ja. Tot uh, in het Oneindige denk ik. We gaan naar de Rolling Stones. Ja. Laten we dat maar doen. Ja, dat is doe zeker, maar. zeker geen remix. En zeker niet met het Royal Philharmonic Orchestra. I live in New York. City, hè? Ja. ja. <laughs> New York. New York. Oké, okay, um, me was dat van de Stans. Ja, ja, is oud. Album uit 1970. En we gaan naar Stevie Ray Von. Jawel, binnengekomen op nummer 13 Met een uh, album dat is getiteld Live Alive. En dat is een uh, compilatiealbum van uh, optredens uh, die werden opgenomen in 1985 in uh, Montreux op het Jazz Festival in de uh, Austin Opera House en uh, op het uh, Dallas Starfest allemaal in hetzelfde jaar uiteraard en uh, van het album gaan we luisteren naar Love Struck Baby, live dus Oké. Okay, ja. Een van die gitaristen die onder uh, blues jongens nog steeds als een uh, voorbeeld geldt. Ook weer te vroeg overleden, helaas. Ja. Deze Stevie Ray van en Lost Truck. Lekker dan? nummer hoor. Ja, ik ken het nog, want ik heb het nog gespeeld vroeger met uh, ja. dat Henk Haaraas bij mij in ja. de band zat. Ja, dan hebben we het nog gespeeld. Maar daar, daar ken ik het van. Lekker nummer. Ja, oké. Okay. Stout! Little Queenie! Maar stond er tijd zelfs nog een single van dit album, ja? Little Queenie, de Stones! zachter hè? Ga kom op joh! Dit ga je toch niet zachtjes draaien? Stoos, ja, dat ga je toch niet doen, dat kan jij ook niet doen. Maar die knop te draaien, ik zag er constant een keer zachter zitten. Oh, dit moet gewoon vol volume eruit knallen. Ja. Het is goed dat onze benedenburen er niet zijn. Want al... <laughs> ja. we doen hier ook even lekker open hoor. Nou, heb jij nog wat moois? Ja, ja, ja. Tenminste ja, voor de liefhebbers wel. Uh, opnieuw uitgebracht op juniel, uh, Janis Zoplin's Pearl. Oeh. Haar tweede studioalbum. Uh, waarvan we weten dat die postuum uitgebracht werd in januari 1971. En uh, een aantal uh, bekende nummers van deze LP zijn Mercedes Benz en Mia Bobby, Bobby McGee. En uh, van dat album. Uh, wat origineel mastertape uh, materiaal is. Uh, gaan we luisteren naar Cry Baby. Who yeah. oh, took on Ik zat even wat op te zoeken, dus oh. even, even, belangrijk, dus even belangrijk nieuws wat uh, hier wel bij past eigenlijk. Uh, vandaag start in Amsterdam namelijk de IDVA en dat is een toonaangevende documentaire filmfestival dat elk jaar plaatsvindt in Amsterdam in november. Onder de films ook veel muziekfilms. Eén ervan is Janis, Little Girl Blue, over uh, jaren 60, icoon Janis Joplin. De film geeft een inkijk in de persoon achter de rockster. De documentaire is gemaakt door Amy Berg. En uh, die wordt dus... Uh, die wordt vertoond aanstaande zaterdag 21 november om 11 uur in de Melkweg. Dus als je daar meer over wil zien... dan is het zeer de moeite waard om uh, aanstaande zaterdag om 11 uur... Ik denk dat dat smorgens is... Uh, om naar de melkweg te gaan, Amsterdam, waar je dan nog meer te weten komt over het fenomeen Janice Joplin. En dit was een nummer van haar uh, 1971 postuum uitgebrachte LP Pearl, samen met Full Tilt Boogie. En het was gelijk ook de beste plaat die ze gemaakt heeft. Helaas zou dat niet meer volgen. Nee. Oh? Nou, ja, daar verschillen we dan misschien uh, van mening in. <laughs> ja. Nou, ik vond het de beste plaat die je ooit gemaakt heeft. Nou, ik vond het de, de, uh, de live-opnames van uh, Big Brother en The whole, uh, Holding Company eigenlijk best wel goed. Oké, okay, we gaan verder met de Stokes. Laatste, laatste nummer van deze prachtige plaats. En dat heet The Street Fighting Man. En dat was hem dan in zijn geheel. U heeft hem allemaal gehoord. Uh, the Street Fighting Man, The Rolling Stones. Opgenomen in de Square Gardens op 26 en 27 november 1969. En uitgekomen in 1970 dit prachtige album met Mick Taylor, Keith Richard, Mick Jagger, uh, Charlie Watts en natuurlijk Bill Wyman. Nou, was het lekker of was het niet lekker? Het was wel een beetje stof uit je oren allemaal, heerlijk hoor. Ja, ja, ja. Nou, Nogal. Euh, eens even kijken naar de klok. We kunnen nog één nieuwe track draaien van de nieuwe ja. binnenkomers. Nou, nieuw. <laughs> nou, nou ja, van de nieuwe het binnenkomers. Al, het zijn allemaal oudjes. Ja, maar dat maakt niet uit. Ja. Uh, even kijken. We gaan naar uh, de één hoogste binnenkomer. <laughs> uh, en dat is uh, nummer zes. De hoogste heeft u al gehoord. Dat waren uh, de Kievers. Ja. Uh, op nummer 6 binnengekomen. Niemand minder dan Bob Dylan. De uh, Bootleg Series. Volume 12. Zo. The Cutting Edge. En dat is een album uit 1965 en 1966. Met ja. allemaal... Uh, ...stukjes en beetjes... En, ...en alternatieve versies... ...van een aantal bekende nummers. Ja, dus ze zijn vooral uitgebracht om... Uh, ja, uh, draai maar vast een klein stukje. Het uh, is allemaal uitgebracht om natuurlijk... Uh, de, de, ...tegen te gaan van, de, van... ...want er waren heel veel... ...echte bootlegs van, uh, van Bob Dylan. Ja. En uh, ze hebben het allemaal nu... in ...goede panen geleid door ze nu gewoon... officieel uit te breken. Oké, okay, ja. Dylan dus, van de ja. bootlegs nummer 12. En het nummer heet? Het heet... Uh, It takes a lot to laugh and it takes a train to cry Bob Dylan. and an alternative take. de finaljaren van deze 18e november. Maar met Dylan. Uh, en takes, uh, takes a you to and takes a train to cry. Uh, wat mij betreft, tot morgen 12 uur, de CFM Limps. Dag, tot ziens!